Dit is Maud met het NBJ Fornaal. De schutter die gisteren tien mensen doodschoot op een school in de Amerikaanse staat Texas... zou leerlingen die hij mocht hebben gespaard, zodat ze het verhaal konden navertellen. Ook waren in en rondom de school in Santa Fe zelfgemaakte bommen geplaatst die niet zijn ontploft. Dat staat in een arrestatierapport, dat is ingezien door persbureau Reuters. Bij de schietpartij raakten ook nog eens tien mensen gewond. Getuigen zeggen dat de schutter het vuur opende in een lokaal.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 Rond het kasteel stonden tienduizenden mensen. In Amsterdam demonstreren honderden mensen uit solidariteit met de Palestijnen. Aanleiding is het bloedbad afgelopen maandag aan de grens tussen Israël en Gaza. Israëlische militairen openden het vuur op Palestijnse betogers. Er vielen tientallen doden. En één op de drie inwoners van Zuid-Limburg heeft diabetes type 2 of pre-diabetes. Blijkt uit een bevolkingsonderzoek in die regio. Dit zou aantonen dat het diabetesprobleem in Nederland groter is dan gedacht. Wie pre-diabetes heeft krijgt niet gegarandeerd suikerziekte. Door gezonder te leven kan het proces nog worden teruggedraaid. Het weer is dus bewolkt, maar later vanmiddag kan hier en daar de zon nog even doorbreken, vooral in het oosten en zuidoosten. De temperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen, eerste Pinksterdag, krijgt de zon ruim baan en wordt het een stuk warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS. Was... ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ja, het liek wel even op een diesel, hè. Ik kwam een beetje langzaam op gang, maar daar heb je wel wat aan het de tijd. de Queen in de Crescentdale. The thing called love. Welkom terug bij uh, Salford op zaterdag uur drie alweer, Albert-Jan. In uur drie staat volgens mij uh, bijna helemaal in het teken van de jumbo racedagen. Ja, je zou bijna derde uur om kunnen uh, dopen tot de warm-up lap... voor hetgeen uh, wat uh, morgen en overmorgen staat te gebeuren in Zandvoort... en met name op het circuit in Zandvoort. Uh, laten we zeggen... Uh, we in grote lijnen, het komende uur... Uh, over een tweetal platen gaan we allereerst weer schakelen... met uh, onze collega John Lemmens, want die is bij ons, voor ons aanwezig... bij de wedstrijd ZSGOWMS1 tegen S.V. Zandvoort voor De tussenstand... Uh, was 1 tegen 1. En om tien over vier gaan we weer met hem bellen... voor over uh, het begin van de, voorover de tweede helft. Het begin daarvan. Tegen half vijf gaan we natuurlijk weer live schakelen... met onze collega uh, Willem van Densen... want die is voor ons uh, vandaag ook al de hele dag aanwezig... Tijdens de Jumbo race dagen uh, by, driven by Max Verstappen. Want daar is de tweede kwalificatie van de WTCR inmiddels verreden. En daar wordt momenteel uh, de supercar. Even kijken, even kijken, even kijken. De TCR European Series. Er worden twee kwalificaties verreden. Beide, uh, een van 20 minuten en één van 10 minuten. Uh, daarover uh, tegen de klok van half vijf meer van onze collega Willem van Densen. Live vanaf het circuit. Uh, we gaan natuurlijk ook nog even kijken in, uh, tijdens uh, Pit Report... naar uh, wat hetgeen wat achter de schermen allemaal plaatsvindt in de wereld van de Formule 1. Volgende week natuurlijk uh, uh, de geweldige race uh, in Monaco. Mm -hmm. En uh, ja daar zijn natuurlijk ook kansen voor de Red Bulls weggelegd. Uh, verder uh, hebben we rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Cito... Uh, en het gedicht van de week komt vandaag te vervallen... want uh, inmiddels is aangeschoven Marco Termes. Hij heeft uh, speciaal voor uh, dit raceweekend een uh, column geschreven... onder de titel Race Weduwe. Dat gaan we om kwart voor vijf doen. En uh, ja, hij heeft er toch weer even tussen al zijn drukke werkzaamheden... tijd uh, gevonden om speciaal voor dit raceweekend een column te schrijven... met de titel Race Weduwe. Daarover dus meer om kwart voor vijf. Uh, natuurlijk kijken we even vooruit naar ZFM Race Radio. Morgen van 10 tot 5 en maandag ook van 10 tot 5. Onze collega's gaan live vanaf Blakkoers voor u de races verslaan en zijn inmiddels al, alle diverse interviews afgenomen en zullen nog velen volgen. En wie weet, wie weet, komt Max langs. Dat ik zou mooi zijn. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Race Radio. En je kan <laughs> luisteren naar ZFM onder meer via computer www.zfm-live.nl Ik zie het Dusk till Dawn van Zijn uh, en Sia. Not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 Let's make love.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 De, de single van uh, Sia en Zeen. En uh, dat is We gaan naar uh, voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Uh, ZSGOWMS tegen SV Zandvoort uh, 1. Gaan we weer over naar uh, Amsterdam. naar Sean. Ja. Nou, en de stand is inmiddels verdubbeld van beide. Oké. Okay. Vlak na de uitzending werd het C1 voor uh, onze tegenstander uit Amsterdam. En zojuist net dat uh, de gewoon gaat... Korde-Zandvoort de gelijkmaker via but. But water En de stand is dus weer 2-2. En ik dacht dat uh, het om niets ging, maar het is uh, toch voor ZSGS uh, heel belangrijk om minimaal een punt te halen, want dan zijn ze safe. En uh, dan hoeven ze geen nakomt, dus het is veel, dus het is uh, wel belangrijk dat ze natuurlijk graag deze stand houden, dan is voor hun ook de competitie over. En een, uh, of een tegenstander moet ook vandaag uh, verliezen... maar dat, tot nu toe is daar nog geen uh, zicht op. En, uh, dus voor Sanford zat er niks mogelijk spel, maar voor hen wel. Ja, maar ze hebben het uh, niet uh, op een deeltje gegooid met uh, SV Sanford. Nee. Zo van, laat ons één punt krijgen, dan is het goed. Ja, nee, uh, ik, ik heb dat meegemaakt in de tijd... dat ik zelf begeleider was van de eerste... We er wel eens een vat dier aanboden van geven onze punt. Maar die tijd schijnt een beetje over te zijn. <tons> Oké, okay, dus euh, ze moeten hard, hard aan het werk om uh, in ieder geval een gelijk spelletje tegen SWS ja. Alfort te, te scoren. Ja, dus uh, we zijn heel benieuwd. Het is een op- en afgaande wedstrijd. Het, het kan allemaal zomaar zijn. Helemaal? De derde, uh, de Kok. Uh, van, uh, van Gilles de zoon, die is ook mee... En uh, wie weet komt hij ook nog in te vallen. En dat zijn de drie B junioren. Dus geen A junioren, maar drie B junioren. Uh... Oh, ik zie, Koen, ik zie Koen, uh, Koen zijn broertje, die van Magiel, ook al voetballen. Dus dat is al de derde van de B. Nou, dat is hartstikke leuk om, om te zien. Dus uh, Ted zal uh, belangrijker vinden. Hebben wij uh, zoveel, Sean? Uh, hebben wij zoveel uh, families die uh, in het uh, voetbal zitten, dat het allemaal broertjes van, uh, van elkaar zijn en zo? Ja, ja, ja je, je hebt de klein uh, natuurlijk. Dat zijn er drie. Uh, natuurlijk uh, Rick zelf, altijd hoger voetbal. En is zo'n uh, Jesse en nu Jelle. En dan komt er later, maar die is dus een stuk jonger. Die komt ook nog wel aan, die is een jaar. Nou, het zal ik zijn 7, 8. En, uh, ja, en uh, die jongen van Kok is nieuw. En uh, die van... Uh, nou, ik zie daar iemand zijn zusje aan doen. Dus uh, ik vermoed dat we direct een uh, wissel krijgen. Dat uh, de Gijs Kok er ook in gaat komen. Nou, het is hartstikke leuk. Nou, goed. Ja. Geniet nog even van de, van de wedstrijd. Momenteel een 2-2 uh, stand. Dus gelijk spelletje op dit moment uh, in Amsterdam. Dankjewel, Sean, Voor dit moment en straks komen uiteraard weer bij Sean terug. In Op het Jan. Wel ja, leuk ik, hoor. Ik zag dat mijn microfoon kan het, Ja, heel goed. <laughs> ja, de, de single van Cassebal en I like Chopin. Inderdaad, uit de jaren tachtig, Marcus. Marco. Marcus. Marcus, ja. Marcus, ja, Marcus, Marcus mag, ook. Ja, <laughs> ja uh, we hebben het over uh, uiteraard de uh, Jumbo Race dagen van morgen. Ja, en hoe belangrijk uh, dat uh, evenement is voor Zandvoort, ook voor de PR van Zandvoort. Dat hoort u in het volgende interview. wat motorsport.com had. met, uh, met de circuiteigenaar eigenaar Bernhard van Oranje. Tijdens de, tijdens de perspresentatie op 19 april. Dit jaar de derde editie van de Jumbo Race Dagen. Uh, hoe belangrijk is het evenement voor Zandvoort? Ja, ik denk dat het evenement voor alle autosportfans toch wel het hoogtepunt is. Kijk, het is toch de enige keer dat je Max in Nederland in actie kan zien komen. En dit jaar ook nog een keer met Ricciardo en met David Coulthard erbij. En, uh, ja, en een volledig wereldkampioenschap met het WTCR. Uh, dus ja, ik denk als autosportliefhebber is dit wel het ultieme weekend in Nederland. De derde editie van de Jumbo Race dagen is natuurlijk ja, geweldig dat we weer zijn... Uh... Het is eigenlijk ongelooflijk, je ziet wat in Nederland allemaal gebeurt, op autosportgebied, eh, dat wij ons merk eh, daar zo mooi eh, aan kunnen koppelen, ja, dat, is een, dat, is een, dat is een prachtig iets. En dit jaar drie Red Bull Formule 1 coureurs, eh, wat zegt dat over de band tussen Jumbo en Red Bull? Ja, we hebben natuurlijk al heel lang een goede samenwerking met Red Bull. Eigenlijk al veel langer voordat we uh, met Max aan, aan de gang gingen. Dat heeft zeker ook geholpen. Uh, en uh, ja, de samenwerking die wordt ieder jaar gewoon intensiever en, uh, en steeds uh, uh, unieker. Uh, alleen al het feit dat zij uh, uh, niet één coureur, maar drie coureurs uh, uh, ter beschikking stellen... ...voor de Jumbo-race dagen kracht bij te zetten. Ja, dat is gewoon geweldig. De afgelopen twee edities waren een groot succes. Ja. Het toont dit ook aan dat een Formule 1-race hier mogelijk is... Nou ja, ik denk dat... Kijk, uh, uh, eigenlijk toont het gewoon aan dat, dat de Nederlandse fans uh, super geïnteresseerd zijn in autosport. Dat weten we natuurlijk al uit televisiekijkers. Dat zien we ook al bij de Grand Prix. Dat er 60.000 mensen naar Spaan gaan. En dat zien we op dat vandaag natuurlijk ook, dat er uh, bijna zo 100, vorig jaar zo'n 100.000 mensen in zo'n weekend naar, uh, naar het schiet komen voor, uh, voor Max Stappen om die te zien. En een aantal mooie races. Uh, ja, uh, maar dat zien we ook met natuurlijk een TTM en met een historische Grand Prix, uh, dat dat steeds meer fans trekt. En gaan we u zelf ook weer in actie zien? Ja, je gaat mij ook in actie zien. Ik ga hier uh, serieuze test doen. Uh, niet op snelheid, maar wel met overstappen van de rijders. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En uh, dan hebben we gewoon een uur de kans om op het circuit iedere keer weer binnen te rijden. Andere rijder erin, die rijdt er weg. Vervolgens komt hij weer direct binnen om weer een andere rijder erin te zetten. Uh, iets wat natuurlijk heel erg belangrijk is een endurance uh, kampioenschap om dat goed voor elkaar te hebben. En daar gaan we dit jaar hier wederom uh, uitproberen. It up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, whom, who tries it. We out here vibe. I see them too. jij dat ook, Albert-Jan, na het interview van zojuist? Dan krijg je gewoon echt zin in de morgen en de overmorgen op het circuit. Ja, nog even ter, Wat een spektakel. ter completering. Bedoel, u hoorde uh, achter uh, en volgens Prins Bernard Junior... en daarna Frits van Eert, de CEO van Jumbo. Goed, uh, dat even ter completering. Nogmaals, dank aan onze collega's van Motorsport TV. We gaan over naar het circuit, naar uh, Willem van Dezen. Willem, hoe is je daar? Ja, rustig. Rustig, ja. We horen weinig geluid op de achtergrond. Ja, de kop. we hebben net uh, de vriendingsvlag zien vallen voor de kwalificatie van de TCR en dan uh, Europe. Dus niet de VTCR. En het mooie uh, daarin was dat uh, Jaap van Lagen daar de pole position uh, wist uh, veroveren. Jaap van Lagen onderweg met een Audi. Jaap van Lagen, een gelegenheidscoureur in die uh, klasse, werd gevraagd of hij dit weekend uh, hier wilde rijden. Nou, dat deed hij en dat heeft hij... Uh, tot nu toe goed gedaan, want hij heeft uh, Paul veroverd. En het mooie uh, is eigenlijk, uh, dat is de TCR uh, Europe, dat zijn tijd sneller was als alle uh, auto's uh, die reden in het uh, WTCR, uh, wereldkampioenschap uh, op uh, toewagens. dus, dus uh, nee. ja, vandaag heeft hij weer uh, van zijn goede kant laten zien, zoals hij altijd doet, ja, GTA had vandaag uh, Vierwielen. en hij is snel. En ja, en volgens mij rijdt hij al iets van 100 de jaar mee of zo, Willem. Nou, hij rijdt hm? al heel lang die mee. Die naam jou ja. van Agena, die hoor je eigenlijk al zo lang. Ja, hij rijdt al heel lang mee uh, en hij rijdt ook op een heel hoog niveau mee, uh, zoals ik eerder al zei in die uh, Porsche Supercup, uh, dat is uh, niet zomaar iets, uh, en dat uh, doet hij ook. En uh, af en toe doet hij er nog wat bij, uh, zoals uh, vandaag. Gaan we toch nog even terug naar die uh, WTCR. Uh, waar jullie uh, me net aan de lijn hadden. Uh, was die uh, vrije training 2 uh, bezig van die WTCR. Nou, Tom Coronel uh, is daar onze, uh, een van onze Nederlandse deelnemers. Nou, hij deed het wederom niet echt goed. Want hij uh, kwam op de 27ste tijd uit. Met uh, Bernard van Oranje. Eén plaats voor hem op de 26ste tijd. En de andere Nederlander... Uh, Verhagen 24e. Eerste was Esteban Querry met zijn Honda Civic daarin. En tweede was het Jan Erlager, eveneens in een Honda Civic. En op een de derde plaats Arleon Comte die rijdt in een Peugeot. Nog even een vraag over die WTCR: ligt dat ja. veld dicht bij elkaar van die klasse? Ja, de onderlinge verschillen zijn niet echt groot als dus je kijkt Tussen de nummer 1 en de nummer 14, dan uh, zit er pas een uh, seconde tussen. De rest zit allemaal op uh, honderdste en tienes uh, van elkaar, van die eerste uh, 14. Ja, Tom Cornell, uh, die blijft daar wel wat achter. Uh, zijn uh, verschil met de uh, eerste is 2,8 seconden. Dus die moet toch nog wat uh, vinden om het uh, in de kwalificatie en de race uh, toch wat beter naar voren uh, zien te komen. Daar wordt nog even gesleuteld aan de auto of uh, moet het allemaal ja. standaard zijn? Ja, daar moet nog wat. Uh, nee, er zijn uh, toch wel wat uh, mogelijkheden. En als ik dan kijk naar zijn team van hoofd, uh, dat is de Belg uh, Benjamin uh, Lessen. Die uh, wist zich uh, prima op een uh, zesde plaats uh, neer te zetten. Dus uh, ja, er zijn wel mogelijkheden voor die auto en ja, voor dat. We uh, zo meteen klaarmaken voor de eerste race? Oké, okay, ja, ik hoor uh, de speaker weer uh, over het circuit. De eerste ja. race komt er zo dadelijk aan. Ja, dat klopt. De eerste race van het weekend. En ook de eerste race voor de klasse die zo komt. Dat is de Ford Fiesta Sprint Cup. En uh, ik ben benieuwd. De eerste tien van de kwalificatie eerder vandaag. Uh, ja, die uh, zijn in reverse crit uh, worden die opgesteld. Dus uh, degene die vanmorgen snelte was, uh, ja, die moet als tiende uh, starten. En ja, dat belooft toch wat... Oké okay, Willem, dankjewel voor uh, je bijdrage. En uh, uiteraard uh, komen we later weer bij je terug. Eerst weer meer muziek. De Temptations en Treata Like a Lady uit de jaren 80. Ja, ik ben benieuwd, is het hond of kat? Een hond. Een hond. Ja, Oké, okay. dier van de week, daar hebben we het over. Ja, hadden we vorige week nog nozem. Maar nozem is inmiddels gereserveerd. De nozem in de non. Nozem is inmiddels gereserveerd. En dat niet? is een goed teken. Dan een andere uh, dier van de week. Uh, dat is uh, Cito. Het kan mee en het kan tegenzitten, daar weet Cito alles van. In de afgelopen paar jaren is Cito meerdere keren bij ons in het pensioen geweest... omdat zijn baasje moest worden opgenomen. Helaas is het voor de eigenaar en tot zijn grote spijt... nu echt niet meer mogelijk om zelf voor zijn hondje te zorgen. Al is Cito 14 jaar en zijn we toch optimistisch... dat we een nieuwe baasje voor hem kunnen vinden... omdat hij gewoon een vreselijk leuke en nog energieke Engelse Stafford is. Hij is altijd vrolijk als hij wakker is. Hij slaapt natuurlijk wel iets meer en vaster dan een jonge hond... En verder is hij dol op spelen met een balletje en aandacht krijgen van wie hem dan ook wil, wil geven. Hij gaat graag mee wandelen in de duinen, al passen we de lengte van de wandelingen wel aan zijn leeftijd aan. Helaas was het voor de eigenaar te zwaar om antwoord te geven op al uh, de, uh, de gestelde vragen van het dierentehuis over Cito. Waardoor ze alleen weten hoe hij zich uh, gedraagt in het dierentehuis. Daarom zijn ze, ze voorzichtig met het plaatsen bij kinderen en plaatsen ze hem liever niet bij honden, katten en dan wel andere huisdieren in huis. We gunnen Zito dan ook een laatste stukje van zijn leven gezellig thuis bij iemand mag doorbrengen. Wie meldt zich? Sito verblijft momenteel in het dierenhuis Kennerland, Kees op straat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Cito verdient een thuis. Zo is het dus. Ga voor Cito of de andere leuke dieren naar Kennen dieren thuis Aan de Keesomstraat nummer 5. Hier in Zandvoort Nieuw-Noord. Ja, straks om kwart voor vijf de column van Marco Termes. Marco, rustig aan hè trouwens. Oh. Ja, we zijn het daar straks al, het derde en laatste uur van Zomvoort op zaterdag. Geheel in het teken van Max Menia. Ja, en uh, daarvoor gaan we nu even terug naar 15 mei 2016. Een historische dag voor Nederland, uh, racefans. Want dat was juist heel goed, luisteraars. Dat was uh, de dag dat uh, Max Verstappen de Grand Prix van Spanje won. En uh, natuurlijk werd het inmiddels uh, ja, wereldberoemde commentaar van uh, onze collega Olaf Mol van Ziggo Sport. Het is natuurlijk om punten voor het team te halen, zoveel mogelijk. En uh, ja, we zien het wel. Oh nee, touché, de bijna Mercedes, de tetsen eraf. Man, wat een dag, wat een dag. Natuurlijk ging je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Op 15 mei 2016, Max Verstappen leidt de Formule 1. ho, oh, wat vet. Daar de pitstop van Max Verstappen. Rondje nummer 35. En hij gaat naar de band. Ah, Ze zijn blij daar. Rijkonen zit er zo belachelijk dichtbij. Even het glijden van de achterkant van de Red Bull. Van Max Verstappen. Opkomen een stuk. Start dus finish heeft hij 7. 18e nodig. Het zijn er 7. Vijf ronden zijn er nog te gaan. En Rijkonen zit belachelijk dichtbij met nog één rondje te gaan en heeft hij je band eraan gereden. De druk staat nog steeds vol op de ketel. Voor de Nederlander Max ze stappen. Man. Dat ik dit als commentator mee lukt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max ze stappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo. Zijn zo mooi! En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb! Jongen, jongen, jongen! Jezus. Hebben jullie dit ook kippenvel weer, hè? Ja, ja. weer kippenvelmomentje. Helemaal goed. Geweldig. 15 mei 2016, de eerste overwinning van Max Verstappen in de Formule 1... op het circuit van Catalonia in Barcelona. En het historische commentaar van onze collega Olaf Mol. En vorige week reden we daar ook. En toen werd Max derde ook een hele mooie prestatie. Oh, he? We zouden het bijna vergeten. Maar één jaartje ging het wat slechter, maar de tweede jaar was hij weer terug. is You're burning touch. It's something. That We Gaan weer naar Amsterdam toe naar Sean Lemmers voor de voetbalwedstrijd. Sean, hoe is het daar? Uh, de zand is inmiddels twee vrienden. De zand moet er vond. Oké. We hebben zelfs een time-out gehad. Uh, het ging even met de tegenstander uh, te persoonlijk worden. We gingen de handjes gebruiken. En de deed maar één ding wat goed was. En dus, we gaan even zelf af. En uh, voornamelijk om de tegenstander een beetje... Uh, de kook eraf te halen. Of, uh, ja, ze weten dat ze het puntje nodig hebben. En uh, een paar opstandjes, ja, die zitten ook wel bij zandvoet... goed. Maar in dit geval was het echt van de tegenstander. En uh, het is nu weer rustig. Dus de laatste minuten worden hier gevoerd Dus we uh, gaan niet de reguliere tijd van drie in vier vijf. Ik denk dat het wel vijf uur zal worden met de, met de eindscore. Oké, okay, John, als je ja. naar de wedstrijd uh, kijkt uh, van vandaag, is het terecht dat SV Salford voor voorstaat? Ja, ja, ja, ja. Ze, ze, uh, als ze eenmaal even de tactiek uh, toepassen die ze normaal ook toepassen, dan, dan worden ze, wordt de tegenstander weggespeeld. En, uh, maar zo nu, dan zijn ze makkelijk van: ja, god, we zijn kampioen en uh, we, we doen we het nog allemaal voor? En. Uh, en dan krijg je achterin fouten. En daar zijn echt de twee doelpunten doorgekomen. Oké, okay, we proberen even voor vijf uur nog de eindstand van uh, die wedstrijd uh, te krijgen voor je. Uh, en dat nog even te melden in uh, de radioshow. Dankjewel, John. Oké. Okay. Ja, ik zou bijna willen zeggen, je moet even meekijken in de studio, hè? Oh, moet uit niet helemaal De Fine your kiddables, hoor je, en she drives me crazy. Ja, dit weekend een geweldig, spectaculair uh, raceweekend op uh, circuit Zandvoort. En natuurlijk ook alle activiteiten die in Zandvoort uh, om dat uh, weekend heen plaatsvinden. We hebben het over uh, de Max Stapper Racedagen, dagen uh, ja, verzorgd door uh, Jumbo Supermarkt, hè? En Marco, Marcus, Marco, ga ik weer. Marco, Marco die heeft een column geschreven speciaal voor dit weekend. En die column heet De Race Weduwe. Het woord en de realiteit achter het begrip race weduwe zijn twee totaal verschillende zaken. Dit stel ik om de koe maar gelijk bij de horens te vatten. Of in het kader van deze speciale racedag uitzending.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 racefans. Zo. Wow. Dank je wel, Marco. Wat een geweldige column. Speciaal geschreven door, uh, voor dit weekend. Jazeker, ja. Nou. Spectaculair. Ik doe het kunnen... hetzelfde als kast koningin Juliana destijds bij de, bij de miljoenennota. Die neem ik mee naar huis en die lees ik nog eens even rustig over. Geweldig. <laughs> Terwijl... Kunnen we hem ook nog nalezen op uh, Facebook? Bijvoorbeeld. Komt hij daarop? Of ik, kunnen we hem uh, daarop ik, zetten? Ik, ik doneer hem, jullie. Oké. Okay. Nee, top. Nou, een gedeelte ervan staat ook in de column van de Zandvoorts. Ja, dat is de uitgeklede versie. Is de uitge... <laughs> wow, nou, uit. Nou, de deze we... ook al behoorlijk uitgekleed. Hoor. <laughs> Dankjewel. Uh, dat was graag gedaan, jongens. Bedankt. Van Marco Termes hoor je deze serie van Stiff in de Tears en The Driver Seat. Ja, we gaan weer over voor de laatste keer vandaag naar het circuit Zalvoort. Willem van Dissen is vandaag de hele dag voor ons aanwezig al daar. En morgen en overmorgen zijn we er ook nog twee hele dagen lang van 10 uur s ochtends tot 7 uur, 5 uur s avonds, s middags. Toch? Hallo. Ha hallo. Hallo, Ja, ik zwolg even tot zeven uur. Ja, ja, ja. ja. ja. Vooral maandag ja. dan, hè? Ja, ja. Maar, uh, we zijn nu bezig met de, ja, de première eigenlijk van de Ford Fiesta Spring Cup. Dat is een hele leuke race om te zien. Uh, slipstreamgevecht uh, volop. We hadden een rondje achter de 17 uh, Nou Op kop reed toen de, de Belg, uh, Romain De Geer. De ge Ging op de tweede plaats ja, die zat eigenlijk een beetje te slapen, want die, de Geer had uh, meteen al een voorsprong uh, waar je u tegen zegt. Maar of hij ging te hard of uh, wat dan ook, maar de ronde daarna zagen we de leider niet meer doorkomen, de Geer. Die is ergens achterop het is uh, toch uh, eraf gegaan, dus... Uh... De Geer uh, einde oefening. Maar we hebben een leuke strijd gehad uh, tot nu toe. Leider op dit moment. En dat is ook wel opvallend. Het is uh, Laurens de Wit. En die is gestart vanaf een uh, tiende positie. Uh, dus hij heeft inmiddels uh, negen plaatsen goed gemaakt. Ja, meer valt er niet goed te maken. Om ja, zorgen dat hij heel blijft. En op de baan. En niemand er meer voorbij gaat. Dan uh, gaat hij als eerste over de finish. Uh, zo dadelijk. Op de tweede plaats uh, vinden we terug uh, Leroy Stewart. En de derde inmiddels gestart van plaats nummer negen. Marcel Dekker volop stijt dus in die uh, Ford Fiesta Cup en uh, met nog een uh, kleine 10 minuten te gaan. Uh, Hopelijk dat de safety car zo weer verdwijnt en dat we dan uh, nog even strijd gaan zien op de baan. Het zal nog even gaan duren want ik zie inmiddels uh, de vrachtwagen die uh, gestrande auto's uh, moet gaan afvoeren uh, wanneer ze op een uh, gevaarlijke plek staan uh, afvoeren. Die gaat nu de baan op, dus uh, ja, ik hoop dat we nog aan racen toekomen, zo dadelijk met de uh, Ford Fiesta Sprint Oké, okay, mag ik je hartelijk danken Willem. In deze, inderdaad, deze reis kunnen we niet helemaal meer uh, meenemen in de uitzending. Maar morgen hebben we daar alle gelegenheid voor, vanaf uh, tien uur s ochtends tot vijf uur s middags. Live vanaf uh, La Couse op het circuit. Tak tot, uh, morgen gaan we gewoon uh, weer verder met het geheel. Uh, Hartstikke mooi, dankjewel voor vandaag uh, Willem. En uh, geniet uh, daar nog even op het circuit. Laten we hopen dat de laatste race van vandaag ook nog zijn doorgang kan vinden. Ja, dat gaat uh, zeker gebeuren. Oké, okay. dankjewel. Dank wel. Ja, dan gaan we nog even naar, uh, naar uh, mijn buurman uh, toe. Hij zit dus dadelijk met uh, Entertainment for Your Frits. Hij is er weer. Goedemiddag. Een hele goede middag. Een hele goede middag, hoe is het met jou? Ja, ja prima. Ik bedoel, uh, ja. Ja de, week, ja, de week weer overleefd. De, de week weer overleefd en uh, we gaan natuurlijk naar uh, Pinksteren toe, dus we hebben lekker vakantie. Ja, en je hebt er zo meteen uh, zin in, want wat gaat er allemaal ja. gebeuren bij Entertainment nou, ja, maar, for You? We gaan in ieder geval, uh, vandaag zou uh, Mitchell Tombo hier zijn, maar uh, ja, door, uh, doordat uh, onverwacht iets uh, in zijn privé uh, is, uh, komt hij dus niet. En, oh, dat zijn uh, minder leuke dingen. Ja, wel, maar dan nemen we in ieder geval de uh, telefoon eens eventjes contact met hem op. En Danny Temming van... Uh, van uh, ja, de andere zoonaristen, uh, mevrouw Temming. En dat is daar een, een broer van. Die gaan we ook nog even bellen. En uh, Gratdame, die gaan we eventjes bellen. Nou, wordt weer een mooie uitzending zo na vijf uur. Doen we. Wij gaan luisteren. En uh, bedankt uh, Albert-Jan. Dankjewel Marco voor uh, de bijdrage vandaag. Graag gedaan. En verder nog bedanken Frits van Eert, CEO van de Jumbo. Uh, Prins Bernard Junior voor zijn deelname. En Olaf Mol voor zijn deelname. En jij voor je deelname. En last but not least, Marco. Het was een geweldige column. Hartstikke bedankt M namens alle medewerkers van ZFM. Graag gedaan. Jan. En ga luisteren morgen en overmorgen naar CFM Race Radio vanaf het circuit. Vanaf 10 oh, uur ochtends. Tot volgende week. They Dag. They Doe, doei really doei